Heeft. Mensen die Nederlander willen worden moeten voor zover mogelijk hun oude nationaliteit opgeven. Verder moeten mensen die willen worden genaturaliseerd voldoende inkomen uit arbeid hebben. En ze moeten zeker drie jaar geen bijstand hebben gekregen. Ook komen er nieuwe taaltoetsen. Nederland wil de ambassade in hoofdstad Tripoli zo snel mogelijk heropenen. Dat schrijft minister Rozentaal aan de Tweede Kamer. Maandag vertrekken diplomaten naar Tripoli om voorbereidingen te treffen. De ambassade ging half maart dicht vanwege de gevechten tussen opstandelingen en de troepen van Gaddafi. Er is de bedoeling dat de ambassade in Tripoli begin volgende maand wordt heropend vakbond Afra-Cabo-FNV blijft kritisch over de inhoud van het pensioenakkoord. Minister Kamp deed gisteravond een aantal nieuwe toezeggingen, onder meer over mensen met lage inkomens die op hun 65 e willen stoppen met werken. De Afra-Cabo vindt die aanpassingen niet voldoende. FNV-bondgenoten ziet wel belangrijke verbeteringen in het nieuwe pensioenakkoord. Reddingswerkers hebben in Wales een derde dode gevonden in een ondergelopen kolenmijn. Gisteren werd een groep mijnwerkers tijdens het werk verrast toen de gangen van de mijn plotseling vol water liepen. Drie van hen konden zichzelf in veiligheid brengen, maar vier raakten ingesloten. Naar de vierde man wordt nog gezocht. De kleine kolenmijn in de buurt van Swansea is een van de laatste in zijn soort die nog in bedrijf is. Het kabinet blokkeert de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone. Inwoners van de Schengenlanden kunnen in principe van het ene naar het andere land reizen zonder dat hun paspoort wordt gecontroleerd. De Europese Commissie vindt dat Bulgarije en Roemenië zich bij Schengen moeten kunnen aansluiten. Maar minister Leers heeft daar nog geen vertrouwen in. Het weer vanavond wisselen bewolkt en kans op een enkele bui. Morgen meer buien, het wordt dan 16 graden op de Wadden tot 17 of 19 graden in Limburg. Zondag zijn er opnieuw buien met kans op onweer. Dit, was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 5 kilometer tussen knopend Eemnes en afrit Bunschoten. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoete 6 Zes kilometer. Ook 6 kilometer op de A9 Amsterveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en afrit Kastrikum. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knopend Lunette en knopend Ouderijn. Daar is de rechter rijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. Staat 4 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer tussen knopend Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en knopend Eemnes. Na een ongeluk 6 kilometer file, de weg is weer vrij. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Afritmaan 4 kilometer na een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat tussen Afrit en Dolder en Utrecht 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BNR? Nee.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 Dit is de zomer van ZFM met, met nu het weekend in. Van de counting rose voor een gast die wij hadden, waardoor een foutje van mij persoonlijk is misgelopen. Wat namelijk Mark Verrijzaak weer. Uh, alleen ik dacht dat hij na zes wel geïnterviewd worden, maar wel voor zes worden geïnterviewd Dat kan gebeuren. Kan gebeuren. Dat is live radio. Um, en dus dacht ik na. En ik dacht na, en ik dacht weer na. En toen dacht ik, hey, we hebben toch zo'n beentje uit uh, Ierland die uh, drie nieuwe singles van een album hebben gemaakt. Nou. Wel, welk beentje zal dat toch zijn? Koople. Hey, hoe weet je dat? Geen idee, ik zag het misschien staan Je hoort uh, op volgorde Nou, niet echt op Ja, trouwens wel, we kunnen het gewoon op volgorde doen Je hoort eerst Every Teardrop is a Waterfall Dan hoor je Major en Minus En daarna hoor je onze nieuwe Weekend Hit Net als Hair van Lady Gaga die je natuurlijk ook al hebt gehoord um, Hoor je uh, Paralyzed Of Paradised Een heerlijk nieuw nummer van uh, Goalplay is dus echt, dat nummer, dat Paradise. Dat is echt, van de drie singles vind ik persoonlijk het beste Jullie hebben hem nog niet gehoord, dat is het leuke Maar we gaan eerst luisteren naar Every Teardrop is a Waterfall en uh, Coldplay is natuurlijk mijn vrouw op de band. Ja. Dit is Every Teardrop, Up, is eh Van Coldplay. on, I shut the We were Wat een mooi nieuw nummer van mijn favoriet van Coldplay. Serieus, Paradise. Wat ja, denk je ervan? ik vond het op zich wel dit een leuk is, nummer. Dit is leuker als is of Waterfall en uh, Major Minus. Uh, oh, major Minus vind ik sowieso niet zo super. Zullen we gewoon eens doen? Nou. Live ja, Technique True Dry en nog een nieuw nummer. Want ik heb er nog eentje. Nog eentje. Nog één een van uh, Coldplay. Eerst een nieuw of eerst uh, tech Live Technique to. TrueDry? Technique Gollard. Technique Wie, wie, dat denk jij Martijn? Martijn, welke wil al jij als eerste? Ik zeg niet alleen Coldplay. Ja, nee, daarna gaan we nog andere nummers zijn, maar nog twee nummers van Coldplay. Ja, Live Technicolor is wel. Eerst die, en, dan, en dan daarna de nieuw, het nieuwe nummer van uh, Coldplay, ook Moving the, to Mars, Moving to Mars. Ja. Um, ja, over dit nummer kan ik veel zeggen, maar natuurlijk ook heel weinig. Dus ja, je moet gewoon luisteren. Dit, dit is echt dit gewoon zo eerlijk doen. Het waanzinnigste dat Coldplay ooit heeft gemaakt. Dus knal je radio hard aan en luister, en luister naar dit bent. heerlijke nummer, Live technical 2. Van mijn favoriete band. En ook je van Niels, denk ik. Nee. Nice. Dat is YouTube. Ja. De op één na favoriete band van Niels. Namelijk live nee. in Technicolor 2. Ja, dat was natuurlijk Coldplay, en uh, ik had niet verwacht dat die nu zou afgelopen zijn. Hij is nog niet afgelopen. Nou, dat is een beetje vroeg, hè, van de... Ja, je hoort het nog, hè? Ja, klopt. Het ding is naar Mars laten vertrekken. Oh, oh ja. ja. Dit is, ja, uh, ik vind persoonlijk, kijk, ik, ik als Coldplay fan vind dit wel echt een Coldplay nummer. Maar ja, als je niet voor Coldplay houdt, is dit toch wel een wat moeilijker nummer? Denk ik. Zullen we even wat raar nieuws doen tussendoor? Nou, doe jij eens een raar nieuwtje. Ja, wacht even. Ja, je ja, weer ja. de studie even nog nemen. Die gaan we ook zo draaien. Het ah. is wel een live versie die we gaan draaien. Ehm um, nieuwtjes, ja. Want dit is nou weer heel leuk dat ik dat mag gaan voorlezen. dat vind ik nou weer een heel rare truc van jou. Maar ja, als jij dat wil Nils, dan ben ik daar voor jou. Ja. Alsjeblieft. Even een leuk achtergrondmuziekje. Ja. Een uh -huh. mars muziekje. Uh -huh. yeah. Raar, maar waar. Dronken Brit poept op egel kadaver Een dronken mensen verliezen wel vaker hun remmingen Remmingen, weet je wel? Stop, stop, remming En hun gevoel voor goede smaak kennelijk ook Want in Lincolnshire Lincolnshire, dat is een plaats in Engeland Heeft een... Lincolnshire Lincolnshire Ja, in Engeland Heeft een dronken man Ja, een dronken man uh, gepasseerd om op een dode egel zijn grote boodschap te doen. De 34-jarige Victor Ford, niet van het automerk Ford, um, ging onder ze toezien. Ook van een paar toevallig passerende vrouwen. Toevallig. En een kindje uit de broek. Um, en poekte ja, op, op de dode egel. Um, ook een agent zag het gebeuren en sprak de man aan op zijn gedrag. Met een dikke tong antwoordde de wildpoeper: Als je, als je mot, mot, dan moet je. Het is dus ik heel ik knap dat als je in Engeland bent, je antwoordt met Als je ma... Ja, maaie! If you je you je je ma... You ma zoiets, uh, yeah. zoiets. dit is dan een hele verkeerde ding van Als je moet, dan moet je. En dan betalen ik met een boete van 200 pond en geen dollar, mocht hij weer gaan. Wat een verhaal. Ja... Nee. Heb nee. jij wel eens op een dode egel gepoept, Niels? Nee, nee, nee, nee. Nee? Nee. Nee, Martijn, heb jij wel eens op een dode egel gepoept? Nee, geboekt? ik ook niet staat wel op mijn verlanglijst, maar saai. nog niet gedaan. Zo saai. Ik zou er dan. niet op gaan zitten. Nee, dat zou maar gebeuren, zeg. Oeh. En Peuters dommer door SpongeBob. Dat vond, vond ik ook een mooi. Ga je die doen? Zal ik die even doen? Ja, mag die doen. Nou ja, Peuters is dommer door SpongeBob. De wetenschappers onderzochten de effecten van de drukke tv-tekenfilms op het brein van een vierjarige. De groep werd in drieën verdeeld. Een groep keek SpongeBob, een andere groep keek een educatief filmpje. En de laatste groep ging speelde met, of met, uh, met stoepkrijt. Ja. Uh, daarnaast uh, lieten de peuters, ja, peuters pu een puzzel oplossen en namen de concentratie en geheugentest af. En uh, de peuters die net naar uh, Spongebob hebben gekeken ja, die uh, bleken dus de toets uh, slechter af te leggen. SpongeBob. En dat heeft dus te maken doordat uh, de scènes uh, te snel achter elkaar zitten. <laughs> dus binnen elke Elf seconden? Elf seconden, zit er een nieuwe scène ja. bij een educatief filmpje. Uh, had het slechts 34 seconden. Oh, dan moet je je lang concentreren natuurlijk. En uh, daardoor is dus het peuterbrein overbelast door zoveel oh. uh, nieuwe maar achter elkaar. Dat concludeerden de onderzoekers. Okay. Dus, en heb je hier gaat jouw kind mee? een cita maken. Laat hem niet naar Spongebob kijken, maar laat hem met krijt spelen. Of wordt het de Cita-toetsen Laat hem dan juist met Spongebob spelen en naar Spongebob kijken. Hebben jullie wel eens naar Sportsroom gekeken? Ja. Het is te zien. Ja? Ja. Eh. Eh, ik heb er ook naar gekeken. Ja? Ja. Oké. Okay. Zullen we de Toto even doen ook nog? Zijn die toch zo lekker bezig? De Toto, dames en heren, is een nieuw onderdeel aan ons programma. Namelijk, um, wat doet wie? Wat doet wie? En dan doen we, één, of, uh, doen we winst, verlies of gelijk. Oké? Okay? Oké. Okay. Niet te scoren, want dat heeft dan weer met iets, anders, maar iets anders te maken. We beginnen bij de eerste wedstrijd. Niels, Neck En Martijn ook natuurlijk. Neck nak Vrijdag nee. om 20.45 uur, dus vanavond. Ik denk dat de Mark van Rijswerk daarbij zit. Um, wat denken jullie? Nek. Nek, Martijn? Nek. Nek. Oké, okay, ik ook. Uh, zaterdag 17.09 is het dan als morgen. om vijf, Of kort voor 8. VVV Heerenveen. Uh, Heerenveen. Heerenveen. Heerenveen. Heerenveen. Ik ben bang op een gelijkspel. Uh, gelijkspel, Martijn? Ik zeg Heerenveen. Ik zeg, eh. Uh, VVV, want het is thuis voor VV. Uhm... Zaterdag ook om kwart voor negen VVV Feyenoord tegen de Graafschap. VVV Feyenoord. VVV Feyenoord ja. Tegen de Graafschap. Dus Feyenoord de Graafschap. Sam luister goed mee. Ik zeg um, net aan Feyenoord. Feyenoord. Net in de laatste. Ik minuut. ben ook niet voor Feyenoord, maar ik denk wel Feyenoord. Ik dat denk inderdaad ook. Ja, Feyenoord. Denk ik het wel. Oké, okay, de volgende is uh, ook zaterdag om kwart voor acht Vitesse Roda JC. Gelijk. Mm. Ik zeg Roda JC En jij Niels? Mm. Roda JC En waarom zeg je het nee, Gaantje? Zaterdag om kwart voor zeven. Dat is morgen de eerste wedstrijd, dus. FC Groningen Excelsior. Groningen. Ja, Groningen. Groningen. Groningen. Ik ook Groningen. En dan zondag om 16.30 uur 30 precies. op Eredivisie Live 1. Nee, dat zal wel niet. Um, hebben we FC Utrecht, Herik met Almelo? Karim Om half zes. Is wel op Eredivisie Live 1. Ja, ja, ik wat zeg, zeg jij Herakles. Ik zeg, uh, Oh, nee, ik zeg Utrecht wat, ik, ik zeg Utrecht ook thuis. Herakles. Oké okay. um, Dan zondag om uh, half drie FC ze Twente Ado Den Haag Twente Nou, Twente? Twente is wel slecht bezig de laatste tijd, hè? Ook in Europa Toch, zeg ik Twente Twente, Martijn 20. is Twente Gelijkspel Gelijkspel Oké, okay, nou, nu komt-ie, hè? Even je trom... Uh, oh, ik heb wel een trom Wat zei jij trouwens? Wacht, wat? Twente of Ado? Uh, Karim zegt aan ook. Ik uh, zeg uh, centen. Oké okay. Nee, ik zeg gelijk Ja, nu komt hij hoor Ja PSV het? Ajax PSV Ajax, wat hoor dat nieuws. Het wordt uh, 1-2 Wow, dat was wel heel mooi geduimd En Martijn? Nee. Ik zeg uh, ook Ajax Ook Ajax Ik zeg ook Ajax, en omdat we toch gewoon een score heb gezegd Ik gok, ik kan het nog aanpassen, wellicht heel eventjes, 2-4 <laughs> 2, 4 Ik 2, zeg 4. 1, 3 1, 3. Ik geloof je niet Zelfs dan moet wat ik niet zeg En uh, zondag om half 3 ook RKC Walwijk AZ AZ is goed bezig Dus ik zeg RKC AZ ook, hoor. RKC ook hoor Vergis je Ik niet zeg in. AZ Ik zeg RKC Ik, ik zeg, zeg RKC na, na, na, na. Lastig Ja, dat wil ik niet weten dus Ik zeg gelijk winst uh, uh... of uh... Nou kijk Want ik het zo last vind Zeg ik gelijk spel Maar gelijkspel. Het, het zou zo Ja nee, ik denk Toch AZ uh, Toch AZ Toch, is, toch uh, AZ uh, Toch AZ na, na een verlenging of zo? Nee. Dat kan niet. <laughs> nee. Zo'n vrouw grappig. Na de verlenging. Dat kan helemaal niet. Na de verlenging. Um, even kijken. Um, we hadden wat verzoeknummers. Kijk jij eens even. Hier. Zoals you too, Where the Streets heeft een name. Heb ik ook nog een verzoeknummertje? Namelijk uh, Keizer en de Munnik. Met Kijk me na. Van jouzelf. Van mijzelf. Wat heb nee, jij eigenlijk nee. niet als verzoeknummertje? Krijg jullie samen om te horen? Defcon 1 natuurlijk. Nee. Nee? Wat is jouw verzoeknummer? Nee, ik wil, ik wil graag Urtson op... horen. Jawel, maar ik heb al wel dus Stietze heeft nog Ja, dat P is al jouw verhaal. Alleen met de steel Castle in Engeland. Ik ga voor de beste Ierse band. De beste band van de wereld, mag ik wel zeggen. Uh, ja, dit is zo weer echt op. Ik ga voor uh, Beyoncé met. Uh, Hello, oh, oh nee, het nee, nieuwe nummer. Best thing I, I ever, ever had. had. Die. Dat is natuurlijk. mij. Ja. Oh, nee. yeah. Niels, ja. Yeah. Verzoek jij niet mee. Zien. This is YouTube too, but where the streets have no name. Ik weet dat er hier een paar mensen in Ardenhout een heel groot plezier mee hebben gedaan Toppie Iedereen uit Ardenhout hebben hier een plezier mee gedaan Denk ik Hè, toppie, Niels, Toppie Toppie Oh oh oh oh oh oh Niels Wat doe je nou? Kom op kracht zetten jongen Goed zo Niels loopt even z'n microfoon Nee, ja. nee hoor, dit is allemaal weer gemaakt um, Where the Streets have no name van... Uh, kloppen, nee, De beste ah, ik heb, Ik heb gezegd, band. ik heb gezegd De beste best my... band van uh, oh, de wereld ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho ik heb net gezegd dat dit mij op één na favoriete band was. Oké okay, één na, dus... maar dat is toch niet helemaal Nee, vet. omdat ik toch en nou net nog iets beter vind, dat ligt nee, aan mijn opvoeding. Nee, nee, nee, nee, nee. Is mijn mening, dat moet je respecteren. Veel. Maar ja, over muziek valt het twisten. Maar dit blijft toch aan een hele nummer? Best, best Thing. Ma be Jij ja, mag hem uh, je mag wel even aankondigen. Mag ik hem aankondigen, Dat is zijn met Best Thing I Ever Had. En hey, dat ben ik. Het beste wat ik nooit gehad heb. Wat een mooie vertaling, eigenlijk ook in het Nederlands. Het beste iets wat ik ooit gehad heb. Nee, het, het beste het wat best ik, ik ooit nooit heb. gehad heb. Het never. The best ja. thing I never had. Ja, oké. Okay. Dat is toch nooit gehad, Martijn? Ja, klopt. Ja, klopt. Of niet? Jij hebt geen zin om iets te zeggen. Best thing I ever had. Never had. Never. Had. Never. Never. Never. never. Ever. never. never. Ever. Is dat never? Serieus never. Maar ja, dat oh, dus, doet het dat toch ook weer niet, toch? is is wel even nerd. Maar is dus dat the never? Best, the best thing I ever never had. had. Dat is het officiële Beyoncé-kanaal is dit. Ja. Je hebt gelijk. Oh, dames, oh. Never klopt. Maar Never, klopt. Weet je wat ik hier wel zeg? Echt heel aardig. Mm -hmm. Kijk maar naar nou. verzoeknummers van Karim Gwali. Belachelijk in Zand wordt. Het vorige was wat nieuws van de Naland. Uit Aardenhout, hier op CVM.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 wilde vinden zat ik al lachend op de fiets. Een nieuw leven tegemoet. Kijk me naar, ik ga, ik ga jouw toekomst achterna. En ik weet niet of ik die terug zou geven. Kijk me naar, ik ga, hoe ik in jouw toekomst sta. En leer van mij hoe je dat het beste doet.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 nog voor jij zuchten kon, sorry En want was echt niet zo bedoeld Had dit mijn rijk weer eens alleen Kijk naar. na, ik ga Ik jouw toekomst achterna Ik geloof niet dat ik nu nog terug kan keren Kijk me naar. ik ga jouw toekomst achterna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 Gaal ik in mijn toekomst staan en hoe ik mijn eigen zou gaan? Kijk me naar! Kijk me naar! Kijk me naar! Ja, kei zin in min ik. Mocht ik er nou wel of niet in Nils? Je mocht er hartstikke in. Kijk. Wil nee, jij de koptelefoon nog af? Mag jij of, of, of niet? Nee, wat ik hoor, ik versta alles. Jij verstaat mij ook zo goed. Ik versta je heel goed. Um, hij zou hier aanwezig zijn, maar hij heeft een buikgriep omdat hij een appeltaart... Uh, ja, op, had hij al vijf da vier dagen overdatum was uit mijn hoofd. Handen... Dat is echt typisch weer. Iemand uh, die Martin, Martin, Martin Morero of Martin Solveig of Martin van Keulen heet. Um, voor hem twee verzoeknummers denk ik. Eén. Of één, We doen maar Eén. Ah, eentje. Oh, nee. uh, hij is zelf zelf getwitterd naar ons. Dat kan ook uitwitten. Tweet. Ed Krims kun je een tweet naar sturen en dan uh, heb je kans dat je in de uitzending komt met een nummer. Eh uh, Scouting for Girls, past die wel bij natuurlijk hè, Martijn. <laughs> Vind ik al. Dit is één de lastzang. En dat is het ook niet. Dit is Wat een beetje Wat we speciaal voor jou draaien. Omdat jij het vroeg. Goed... You cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations, the mean looks and the same frustrations. I never thought that we threw it all away. But we drew it all away. And I'm a little bit lost without you. And I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love, so this is goodbye.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 Oké, okay, is goed. Me me me Oké, okay, dit is een hele slechte afkondiging van ons programma, nieuws. Ja. Yeah. got the hotel. Ja, Hotel, holiday in. Oké, dit was het weekend in van vrijdag 16 september alweer. We zijn er bijna een jaar, helaas voor de luisteraars, natuurlijk, die ons niet mogen. Maar voor de rest is het allemaal wel leuk. Precies. Um, oh, wij willen jullie nog een heel fijn weekend wensen. En zijn er volgende week. Gewoon er weer, weer bij. Gewoon er weer. Wij hebben geen vakantie. Dat is, ik heb hier geen vakantie. En um, ik ook niet. Wat dat betreft, tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.